Jobbe Hoorts met het NOS-journaal. Minister Hennis van Defensie is uitgereikt. Ze deed dat in Den Haag in het kader van de 10e Nationale Veteranendag. Bij de openingsceremonie zei premier Rutte dat helden moeten worden gekoesterd. Vanmiddag neemt koning Willem-Alexander het défilé af. De enige getuige van de moord op de Libische mensenrechtenactiviste Salwa Bougaigis is dood. Volgens Libische media is haar lijfwacht onder verdachte omstandigheden overleden. Op zijn lichaam zijn sporen van marteling gevonden... Salwa Boukaigis kwam op voor de rechten van vrouwen in Libië. Daarmee maakten ze zich volgens de Libische media onder meer gehaald bij moslim-extremisten. Woensdag werd ze in haar huis in Benghazi doodgeschoten. Het Iraakse leger heeft de stad Tikrit heroverd. De ISIS-strijders zijn verjaagd, dat zegt de Iraakse staatstelevisie. Tikrit ligt zo'n 200 kilometer ten noordwesten van Bagdad en is de geboortestad van oud-dictator Saddam Hussein. ISIS kreeg de afgelopen twee maanden grote delen van Noord-Irak in handen. De aanval van het Iraakse leger op Tikrit was de eerste grootschalige poging... om de opmars van de Soenitische terreurorganisatie tot staan te brengen. De inspectie voor de gezondheidszorg is een spoedonderzoek gestart... naar de dood van een bejaarde man in een revalidatiecentrum in Rotterdam. Volgens het centrum is er sprake van een tragisch incident. Bij een worsteling om de douchekop zou een stagiaire met haar elleboog... op de kraan zijn terechtgekomen, waarna de man heet water over zich heen kreeg. Volgens de familie draaide de stagiaire de kapotte thermostaatkraan open... en liep even weg, zonder dat er iemand anders bij de man bleef. De brancard zou toen zijn gevuld met het hete water. Bij de TT in Assen is de race in de MotoGP gewonnen door de Spanjaard Marc Marquez. Het was de achtste race van 2014 en de achtste overwinning van Marquez. Het weer Van tijd tot tijd zon, maar ook een paar flinke buien. In het oosten en zuidoosten mogelijk met onweer. Maxima vandaag rond 21 graden. Morgen verandert er niet veel, vooral in het binnenland kans op buien. Mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A13 Den Haag Rotterdam tussen Delft-Noord en het knooppunt Kleinpolderplein 9 kilometer. Heeft te maken met de werkzaamheden en de weekendafsluiting van de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen de knooppunt het Terbrechtseplein en Kleinpolderplein staat 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 7 minuten over vier of 7 minuten over 10 op uh, maandagmorgen. Want dan uh, wordt dit programma Zofent op Zaterdag herhaald. Jore, de single van de London Beats en I'd Be Thinking About You. In het derde en laatste uur van dit programma natuurlijk uh, om half vijf het uh, dier van de week. Zoals je dat van uh, ZFM Zofent op Zaterdag en Zondag gewend bent... En verder hebben we nog wat uh, lokaal en uh, regionaal nieuws voor je. We gaan het onder meer hebben over de nieuwe in enzovoort. Heb je dat gezien? Allemaal uh, nieuwe bordjes? Ja, die staan uh, zo her en der geplaatst op dit moment. Nou, wat uh, dat idee achter dat project is... dat hoor je straks verderop in de derde en laatste uur van Zalford op Zaterdag. Maar eerst meer muziek.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 Door de grote hit uit de hitparades van dit moment. De zaterdagmiddag van CFM werd gevuld met onder meer deze single van Nico en Vince. Dat was Am I Wrong. Ja, er is weer een onderzoek uitgevoerd en ditmaal door uh, RTL. En het gaat over hufterig gedrag in het verkeer. Je kent het wel, hè, van die bumperklevers en dergelijke. Al staan die er niet bij in, uh, in dit onderzoek. Maar in 2013 kregen 306 uh, mensen uit Zonvoort een boete voor hufterig gedrag in het verkeer. 8 mensen kregen een boete voor dronken verkeersdeelname. 23 mensen een boete voor hondenpoep. En 36 mensen een boete voor parkeren op een plek voor gehandicapten. Daarmee scoort voort redelijk laag in het landelijk gemiddelde. Volgens het onderzoek staat Bloemendaal trouwens, hè, wat hier vlakbij ligt... op nummer 1 als het gaat om huftergedrag in het verkeer. Oh, oh, oh, oh, ik durf het bijna niet te zeggen... maar zijn dat allemaal hufters in Bloemendaal? Nee toch? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Dat zal niet. Het is twaalf minuten over vier, zo ik meer uh, lokaal nieuws bij CFM. En om half vijf het dier van de week. Gezellig blijven luisteren naar de Zalvoetse Radio. Met nu de Spindokters en Two Princes. dat was de single van de Spindokters, Two Princes, bij CFM. Ja, ik zit al een beetje na te denken over de dag van morgen. Eerst een geweldige zomermarkt, meer van dan 300 kramen in het centrum van Zonvoort. Zullen iets eerder afgebroken worden, die kramen, vanwege dan, ja, caesuur, hè. De wedstrijd van het Nederlands elftal, morgen tegen Mexico. Het wordt tijd om te gaan Mexicanen, denk ik. Ik ben er helemaal voorbereid. ZFM maakt ze naambaar van Want de zon schijnt. Dus pak je, radio. pak je radio. ben naar Frans. En zet hem op 106.9. 106.9. ZFM. 24 uur per dag. hete de En we horen dat om half drie van Lex van Hoorn. Wordt morgen lekker weer. Hè? Dus we kunnen met z'n allen morgen ook gaan naar het strand. In plaats van naar het centrum van Salvoort. Gewoon kijken. Wij zien in Ja, dit is wat anders dan de Stolen Dance, de hit van Milkie Chance. Deze single uit de jaren 80, nee, de Pop, he, noemen we dat. Dat was de groep Toontje Lager en ik heb stiekem met je gedanst. Jawel, als of het op zaterdag. Nou, ik vertelde het aan het begin van het derde en laatste uur al. Er is een nieuwe bewegwijzering in Zalvoort. Want als onderdeel van de entree Zalvoort activeert Cascoland dit voorjaar en zomer trouwens de tijdelijke stationsomgeving van Plein... In Zandvoort. Kaskarland is het resultaat van intensief contact met bewoners, ondernemers en beleidsmakers in Zandvoort. Op dit moment is er een testbewegwijzering gaande die de bestaande infrastructuur hekt. De eerste 24 borden met bewegwijzers als totempalen zijn inmiddels geïnstalleerd. En volgende week volgen nog eens 46 borden. Dit om de wegwijzers met elkaar te verbinden, door van een aantal routes door Zalvoort. Met name vanaf het entreegebied en langs de boulevard. Cascaland vraagt uw mening te geven over deze manier van bewegwijzering. Dat kan via e-mail uh, info.cascaland.nl. Info.cascaland.com trouwens. Info.cascaland.com. Meer informatie kunt u ook vinden op de website van Cascaland. Dat is www.kaskoland.com. De nieuwe bewegwijzering dus. Nou ja, wil je de foto's zien? Ga eens even naar die website van uh, Kaskoland. Die borden die zien er enorm leuk uit. Dus wie weet, misschien wordt dat wel een succes. Wat een eerlijke muziek weer hè? op de zaterdagmiddag bij CFM. Yo, dit is de ziel van Jet Rebel en On Top of the World. Zometeen naar het volgende plaatje krijg je het dier van de week van me. Maar hier is nog even de voetbalwedstrijd. Hè? Vanavond om 6 uur de eerste achtste finale tussen Brazilië en Chili. En morgen om 6 uur, jawel, daar speelt Nederland tegen Mexico. En we hebben er zin in.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 Push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 We er en dat prima. houden het leven, de liefde en Ja, ondanks dat ik alle vertrouwen heb in het Nederlands elftal, heb ik toch zoiets van: zou dit de laatste voetbalplaats zijn die ik gedraaid heb? Nou ja, laten we hopen van niet één morgen Nederland tegen Mexico. Je hoorde de zin van Wolter Cruz en we zijn er weer bij en dat is prima. Het is 1 minuut overal 5. Graag aandacht voor het Dier van de Week. Ja, ze is op herhaling eh, samen met, eh, met haar maatje. Want eh, deze week graag aandacht voor Kaya. Kaya is een lieve oude dame en ze is op zoek naar een fijn huis. Ze is zeer sociaal en houdt van heel veel aandacht. Ze gaat graag naar buiten om van het zonnetje te genieten. Dus een huis met de tuin is haar ideaal. Ze is uh, andere katten gewend, maar heeft behoefte aan een eigen plekje. En uh, als er nieuweling uh, bij is, dan, uh, ja, dan kan dat uh, problemen opleveren. Daarom plaatsen ze haar het liefst in een huis zonder soortgenootjes... of samen met haar lieve vriendinnetje. Jawel, daar is ze, Toetie. Wie bezorgde deze knuffelbare oude dames een uh, paar uh, mooie jaren? Nou, ga dan naar het Dierenhuis. want uh, ja, daar uh, zijn deze dames uh, dus uh, op u aan het wachten. Het Dierenhuis vindt u aan de Keesomstraat nummer 5. Of bel voor meer informatie naar 023 57 13888. 023 57 13888. Of kijk op dierentehuis-kennemeland.nl. Echte muziek voor de disco-freaks uit de jaren 80, hoor je bij CFM. Dat was de 50 Second Street en Tell Me How It Feels. Ja, en als we het dan over die disco-freak-muziek hebben... dan uh, hoort deze er ook bij. Hier is Colonel Abrams. Support you, support you if you want to Ever think about ever selling that De Single van veel Abrams uit de jaren 80, de Treps bij CFM. Ja, vandaag werd de 84ste editie verreden van de TT van Assen. Ja, dat weer, dat was veel minder lekker dan hier. Het regende daar behoorlijk en dat had uiteraard ook invloed op de race. De 84ste editie van de TT van Assen is op naam geschreven van Mark Marquez. Hij was veruit de snelste.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 Holiday is pain, be my wings behind. Deze week moeten missen bij dit programma Zoft op zaterdag. Collega Albert Jan Vos. En dat denk je natuurlijk omdat deze platform draait Hij zit nou in Spanje. Nee, dat mocht hij willen. Hij zit er ietsje dichterbij. Je hoorde de single van de County Cross, en dat was Holiday in Spain. Nog 12 minuten te gaan in Standvoort op zaterdag bij CFM. Volgende week gaat er beginnen, hè? de Tour de France. De grootste wielerronde van het jaar. Om alvast in de sfeer te komen wat Frans-talige muziek nu. Voir qui dort en toi, toi ça ne Hij betreft een van de mooiere platen van Eric Clapton, hoorde je bij CFM. Dat was Change the World en dat was hem ook, hè, deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Nog even dank aan collega Benno Veuge. Hij stond vandaag vanaf 12 uur op locatie. Van 12 tot 4 hebben we mee kunnen genieten van alle gebeurtenissen daar op de Straat Nummer 2, de vijfde hulpverleningsdag die daar plaatsvond. Benno, bedankt daarvoor en tot een volgende keer. Albert Jan is er volgende week gewoon weer. Ook dan weer tussen 2 en 5 bij dit programma. En dan ben ik er ook weer. Ik wens je een hele fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren. En morgen, trouwens, het op zondag. Dat zal een non-stop uitzending worden vanwege omstandigheden. Dus morgen drie uur lang non-stop tussen 2 en 5 uur. Graag tot volgende week wat betreft dit programma. Een hele fijne zaterdagavond. Dag.